Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dat de anderhalve meter regel er niet meer is, merken ze duidelijk bij het RIVM. Het aantal positieve coronatests steeg in de week tijd met 48 procent vergeleken met de week daarvoor. Dat komt niet helemaal onverwachts. Ja, we hadden wel... Uh, verwacht verwachten dat het aantal besmettingen fors toe zou nemen uh, als gevolg van de versoepelingen eind september. Um, waar we vooral naar kijken is of het aantal ziekenhuisopnames ook uh, fors toe gaat nemen. Nou, Dat is op dit moment nog niet zo. We zien wel een lichte stijging. Dat het in ziekenhuizen minder snel oploopt komt doordat veel mensen gevaccineerd zijn. Sigrid Kaag was vanmiddag in de rechtbank. Daar was de rechtszaak tegen een man die haar en demissionair minister De Jonge doodsbedreigingen zou hebben gestuurd via Facebook. Kaag zei dat ze lang niks heeft gezegd over alle bedreigingen die ze krijgt. Maar nu was het genoeg. Ze las de doodsbedreiging ook voor. Bij deze geef ik u melding dat ik voor vanavond 24 uur middernacht Sigrid Kaag ga aanvallen. En zo ga verwonden dat ze of dood is of nooit meer haar functie kan uitvoeren. Ik werd daar stil van. Ik was echt ontredderd. Ik zag het ook voor me en ik voelde de angst die bedoeld was om mij in te boezemen. Want ik ben mens. Als iemand je met de dood bedreigt vraag je je af hoe veilig ben ik nog? Hoe veilig zijn mijn man en kinderen? En wat bezielt iemand om dit te doen? De man bood zijn excuses aan. Hij moet drie maanden de cel in. En een meisje van acht uit Duitsland is onderkoeld teruggevonden in een bos in Tsjechië. Haar ouders verloren hun kind afgelopen weekend tijdens een wandeling uit het oog. Ruim 1400 reddingswerkers en dik 100 speurhonden zochten naar het meisje. Volgens de politie was ze onderkoeld en is ze naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Op steeds meer plekken is het droog. Al kan er de komende nacht wel weer een buitje vallen. Morgen vooral in de ochtend nog wat kans op regen. Maar ook zon en dan een graad of 14. ZFM. Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg, maar de meeste files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging is er op de A7 van Heerenveen naar Horen... tussen Bresandijk en Den Oever op de afsluitdijk richting Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. Hetzelfde geldt voor de N201 van Hoofddorp naar Uithoren voor de aansluiting met de N196... En op de N247 is het druk van Amsterdam naar Horen. Bij Broek in Waterland heb je ook 10 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud ook 10 minuten tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeker.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 of the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 That's why I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 Ik weet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 says is the first thing taught in school you think I got Dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Een man die D66 leidde kaag minister de Jonge bedreigde... heeft een gevangenisstraf gekregen van vijf maanden... waarvan twee voorwaardelijk. De man van 43 bedreigde hen op Facebook met de dood. De toenemende inflatie en de achterblijvende vaccinatie in arme landen... vormen een belemmering voor de groei van de wereldeconomie. Ook leiden ze tot grotere verschillen tussen arme en rijke landen, stelt het IMF. President Poetin wil dat het vaccinatietempo in Rusland wordt opgeschroefd. Vandaag meldde het land 973 coronadoden op één dag. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Volgens de Russische premier is inmiddels een derde van de bevolking gevaccineerd. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog en een graad of zes. Morgen eerst kans op een bui, later geregeld zon, maximaal 14 graden. Zandvoort. Zandvoort.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 give me your cool Corona Cause you feel like Elvis You look like Elvis Cause you dance like Elvis I said stop, you give me your like cool Corona Oh, oh shut like oh, you know, you know, right up I can't take this anymore Listen to her Oh she's like a nightmare Listen up The only cry. reason I'm together with you Is because of your dad Can't you understand that? I can't take anymore. I can't take this anymore. told you are good, it feels to be me when I'm in you I can only stay clean when you jouw keuze ZFM.